Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. WhatsApp, Facebook en Instagram liggen plat. De diensten hebben last van een wereldwijde storing. Alleen al in Nederland hebben tienduizenden mensen aangegeven dat ze er last van hebben. En al dik twee uur niks meer kunnen posten of appen. Facebook, het bedrijf achter WhatsApp en Instagram... zegt dat ze er alles aan doen om het zo snel mogelijk weer op te lappen. Demissionair minister Hugo de Jonge doet aangifte van bedreiging... vanwege een galg-tweet. Gisteren was er bij het coronaprotest in Amsterdam een galg te zien. Iemand twitterde daarover... De galg hangt voor je klaar, Hugo. Collega-minister Grapperhaus vindt het stuitend, zegt hij tegen Hart van Nederland. Dat protest hoeft echt niet altijd heel erg inhoudelijk te zijn. Dat je precies gaat oplezen waarom je iets vindt. Maar dit soort uh, smakeloze toestanden hoort niet bij ons. Een theater in Haarlem heeft een boete van 2500 euro gekregen... voor het negeren van de coronamaatregelen... Vorige maand lieten ze bij twee shows van cabaretier Theo Maasen meer publiek toe dan was toegestaan. Het theater heeft al wel geld ontvangen van mensen die willen helpen met het betalen van de boete. En even een boodschap doen met de fiets of op de fiets naar werk. Zet een helm op. Die oproep doet de groep artsen. Want het kan bij een ongeluk een hoop hersenletsel schelen. Zegt deze arts die daarin is gespecialiseerd op Radio 1. De gevolgen zijn gewoon heel groot. Je hoeft maar met je hoofd op het werkdek te komen. Dan loop je dus beschadiging op van hersenen, bloedingen, zwelling. Ja, en hersenen zijn nou eenmaal een orgaan wat, wat, wat heel weinig herstelvermogen heeft. Dus ja, wat kapot is, is kapot. De artsen zien nog niks. ...in een helm plicht, maar hopen wel dat een helm steeds normaler wordt. En het weer nog, op de meeste plaatsen is het droog vanavond... ...en er zijn veel aaringen. Vannacht kan er ook wat mist ontstaan. Morgen steeds meer wolken en in de middag gaat het regenen. Het wordt 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen knooppunten Hoek en Roelevarensveen... ...9 kilometer file. De vertraging is daar iets minder dan 10 minuten.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort -Zon. een zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de herhaling van Alternative FM. <zorgeren>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 Het is hem echt, hè? Dus uh, ik weet niet. Uh, is, is, is het is hem echt, hè? Ja, ik ben er weer. <lacht> dat is niet geloven? Dat mag even duren, maar dan, dan ja, ja, dan dat heb je de ook de wel. wel wat, hè? Ja, dat hopen we maar vanavond. <lacht> ja, dat dat is, dat is wel... meteen allemaal verleerd ben. Hey, nee, nee, dat is, go dat is goed. Hey. We, hebben, we hebben live muziek vanavond ook meteen. Ja, hij heeft niet afgezegd, hè? Nee, nee, we nee, nee. dat nee, we netjes alles uitgerold hebben Je bedoelt niet die ene keer dat er al half hard van Holsten kwam. Precies. Ja, dat had iets met een Delta-vlieger dat toen te maken. Weet je het nog? Ja. Dus uh, nee, dat, nee, dat, nee, dat, dat, dat, dat gaat nu goed. We hebben anderhalve meter, uh, hoeven we niet meer. We, we moeten alleen een QR-code, maar ik weet niet of dat hier geldt. We, weet jij dat? Uh. Uh, je, ik heb een scanner uh, erop zitten. Ik kan zo meten of die, uh, of die welkom is jij of niet. Jij mag de mijne wel scannen. Hoor. Ja. ja. Mm. <laughs> dat is, zo, gaan, we, dan, gaan we dat even uitproberen in ieder geval. Uh, was het uh, wat? Want ik heb hier vier weken. Ik moet even uh, nadenken. Wie was je ook alweer? Uh, Marcus, uh, toch? Marcus ja, van dan, ja, ja, zoiets. Uh, want uh, 2 september, dat was iets met een camera erin hangen bij het, uh, nou ja, het, uh, we het station. We met, hè? ja, uh, met het uh... Grand Prix.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 Death Star discotheque. Met uh, Colors. En ik uh, denk dat er zowaar iemand uh, voor de deur uh, staat. Uh, maar uh, Robin, ik, ik zit even midden in een uitzending, dus... Um, ik, uh, ik ga je zo even te woord staan. Ik, ik, je moet even wachten. Dus, uh, uh, dat is altijd heel erg leuk als de mensen op een gegeven moment precies in de aankondiging uh, wat uh, gaan bellen. Uh, daar kan hij ook overigens niks aan doen. Um, Callers dus uh, van Dead Star Discotech. Uh, ze, ze zeggen ook uh, het is uh, bij een nieuwe EP die binnenkort uitkomt. En wij hebben de exclusieve rechten om deze te mogen draaien. Dus dat hebben we bij deze dan gedaan. Daarvoor hoorde je trouwens Penelope en Thin Line. We gaan ook gewoon rap verder met de volgende. En dat is Selma. Dat is trouwens een leuke tip die de Daily Dutchy doet... onder de naam van Conjol Vergeer. Conjo Vergeer dat doet het. En Daily Dutchy, daar brengt hij het onderuit. Daar kwam hij die mee met deze single. En ze komt het zwollen. Nummer heet Turn The Tide. Wow. I'm about fear.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 Naar de min, na Nee, je kan me niet maken. Nee, je kan me niet raken. Onnodig overdacht, geen klever in Het Lijkt niets uit te halen. Nee, je kan me niet raken. Nee, het maakt niet.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 Even om het licht te zien. Ik dansend, dan vind je het gek. Misschien dit is mijn.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 With fibers, blood stains, and the bathroom walls will serve you well. Screwed reminders, my time parting That's all.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 Um, Kafka komt binnenkort, trouwens, met een album. Dat uh, zal rond de 15e gaan gebeuren. Um, zeg ik het goed? Ja, 15 oktober. Dan uh, staat hij gepland. En 17 oktober.